Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vandaag wordt bekend of GroenLinks en de PvdA... vanaf volgend jaar een gezamenlijke fractie worden in de Eerste Kamer. PvdA-leden stemmen daarover aan het eind van de ochtend op een congres. Kort daarna maakt GroenLinks de uitslag bekend... van een bindend ledenreferendum over de kwestie. Door personeelstekort laten spoorbedrijven op een aantal trajecten minder treinen rijden. Zo is tussen Utrecht Centraal en Almere Centrum de rechtstreekse verbinding vandaag geschrapt. Het probleem speelt niet alleen bij NS, maar ook bij Arriva. Sinds het begin van de Russische inval zijn aan de Oekraïnse kant ongeveer 10.000 militairen gesneuveld. Een naaste medewerker van president Zelensky zegt dat in een videogesprek met een lid van de Russische oppositie. De verliezen zouden zijn opgelopen door de hevige strijd in de Donbass. Na een trage start is de formatie van colleges in de gemeenten op stoom gekomen. Van de 333 gemeenten waar in maart gemeenteraadsverkiezingen waren... is 241 bekend hoe het college eruit ziet. Net als bij de uitslagen zijn de lokale partijen... de grote winnaar bij het binnenhalen van wethoudersposten. Ook opmerkelijk is dat drie landelijke partijen... nu voor het eerst in een college zitten. Denk in Rotterdam, Partij voor de Dieren in Arnhem... en Volt in Arnhem en Maastricht tanken wordt ook in de Verenigde Staten steeds duurder. Door de gestegen olieprijzen. daar de benzineprijs opgelopen tot boven de 5 dollar per gallon. Omgerekend is dat ongeveer 1,26 euro per liter. Het weer, veel zon in het Zuidoosten wolkenvelden en mogelijk wat regen. Middagtemperatuur 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat bij Breukelen een file van 4 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Er staat een auto in brand en daardoor zijn er drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is Zin in ZFM? ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Yeah. We hebben voor de pauze geluisterd naar Kate Bush met Running Up That Hill. En we hebben nu heerlijk genoten van een mooi muziekje: I'm Like You van Blackbird. We gaan in het tweede deel van het programma weer drie gasten ontvangen. Allereerst is hier in de studio aangeschoven Krim Algebali van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, daarna krijgen we Ingrid Prins, die komt van Volkus uh, En die is op zoek naar collega's voor in de Pitstraat. Uh, ik ben benieuwd wat ze allemaal moeten kunnen doen daar. En daarna gaan we praten met Willem Strooman... van Classic Concerts over het concert op 19 juni. Maar eerst, uh, Karim, we gaan praten over het coalitieakkoord. Chris er ook. Ja, het heeft uh, even geduurd. Ja, dat heeft inderdaad even geduurd. Maar dat heeft met de kiezing van een pauze ook wel eens even geduurd. Ja. Dus vandaar die uitdrukking waarschijnlijk. Zeker. Maar uh, er is een coalitieakkoord en daar zit je niet in met GroenLinks. Nee, nee wij uh, zitten in de oppositie. Uh, weer eens een keer een andere rol. Niet dat we er al heel veel hadden gespeeld. Ik geloof dat dit de vierde rol in uh, nou, de vijf jaar tijd dat we er zitten is. Dus dat is uh, het is een rol die, ons, uh, die, die we kennen... Uh, en ja, eerlijk is eerlijk, we hadden ook graag in een coalitie gezeten... want het beviel ook wel echt de afgelopen ja, jaar, negen maanden dat we hadden. Maar het is ons deze keer niet gegund, maar prima. Ja, uh, en wat vind je nu van het uh, coalitieakkoord? Uh... Ja, uh, er staat voor mij op het coalitieakkoord voor Zandvoort... maar ik zou er toch wel een woordje aan willen toevoegen... namelijk voor rechtszandvoort, want uh, weinig sociaal beleid. Uh, ik vind het ook weinig vooruitstevend, ste een beetje nostalgisch soms wel... Dus ik, vind, ik ben niet heel erg blij met dit coalitieakkoord. Maar waarom, waarom is dat zo? ik het coalitieakkoord, ik heb het zelf ook gelezen... het is een redelijk algemeen uh, coalitieakkoord waarvan je eigenlijk... waar ik, ik heb gezocht, uh, met name ook voor mijn columns, of ik daar hele scherpe dingen in kon vinden... waarvan ik dacht, daar kan ik nog iets leuks over schrijven. Maar het is eigenlijk een heel zacht, aardig en algemeen akkoord. Maar dat is dus ook juist het probleem. Volgens mij moeten we in deze tijd hebben veel problemen. En op die problemen moeten we ambities tonen en visies hebben... En als ik naar het coalitieakkoord kijk, dan mis ik de ambities en mis ik de visies. Ik vind het leuk dat er ergens in het coalitieakkoord aan het eind wordt opgeschreven dat uh, subsidies smart worden, moeten worden verleend. En dan denk ik van ja, als je dan alles smart wil gaan verlenen en doen, schrijf dan zelf ook een smart coalitieakkoord. Dan kunnen we er echt op afrekenen. Dat kunnen we op dit moment gewoon niet. Maar is het ook niet zo dat je, uh, uh, ik kijk maar eventjes naar de landelijke regering, als je zoveel partijen bij elkaar wil brengen, dat je dan toch een soort algemeen verhaal krijgt en dat je dan uh, gaandeweg met elkaar moet zoeken hoe je het, gaat oplossen. Was het niet de bedoeling... dat we nou kleinere coalitieakkoorden kregen in de politiek... en meer samenwerking? Ja, uh, dat zeker. Daar ben ik ook groot voorstander van. Als je in het landelijke... en misschien ook wel hier al in Zandvoort gebe zien gebeuren... dat dat toch niet helemaal gebeurt. En, um, ja, het kan dun zijn... omdat er veel partijen zijn... en die moeten met elkaar zien samen te werken Aan de andere kant hebben de partijen in Zandvoort... nog wel best wel hetzelfde gedachtegoed. Uh, een groot deel is bijvoorbeeld... voortgekomen uit de VVD. Dus ik, ik, ik snap dan ook weer niet waarom er dan niet ambities worden getoond. Wat dat betreft. Want volgens mij was er best wel makkelijk uit te komen. Er waren een paar grote hete hangijzers. We weten het allemaal al paar een keren Onder andere ambtelijke samenwerking. Maar uh, ik, ik mis daar gewoon echt de visie op. Van waar willen we nou echt naar, met standwoord naartoe? Het is vooral opschrijven wat er nu is. Wat, wat er gebeurt. Uh, en misschien hier en daar nog wat we gaan doen. Maar veel verder komt het coalitieakkoord niet. En dan denk ik wel van ja. Dat, dat, dat, had, dat had iedere standwoord kunnen opschrijven. Maar is het coalitieakkoord dan niet eigenlijk gewoon een, een, een, op, groot op hoofdlijnen een voortzetting van het huidige beleid? Ja, en dan is dat weer raar als je gaat kijken naar hoe de partijen politiek hebben gevoerd de afgelopen campagne. Ze Want ze wilden de ambtelijke fusie wilden ze weg, ze wilden geen parkeerbeleid. En dat soort dingen staan er nu wel allemaal gewoon in opgenomen. Sterker nog over de ambtelijke fusie wordt geschreven dat we daarmee doorgaan. Dus dan denk ik bij mezelf: van dan, dat, dat riekt bijna naar kiezersopdracht dan. Dus ik, ik, snap niet, ik kan het niet helemaal plaatsen in dat spectrum van wat ze nou precies willen. Uh, Tijdens de uh, onderhandelingen, of, uh, uh, hebben jullie nog met elkaar gesproken over het uh, akkoord? Uh, dat is ook interessant. Uh, ik weet nog, de commissievergadering uh, om de verkiezingen te verklaren... of de raadsvergadering, daar hebben wij ook aan uh, Jerry Kramer gevraagd... van hoe ga je ons dan bij betrekken, hoe ziet het proces eruit? Uh, we zijn eentje bij de formateur uh, langs geweest... en we hebben één gesprek met Jerry gehad. Dat is het helemaal geweest. We hebben tussendoor niets gehoord. Uh, ik weet zelfs van een collega partij die is uh, op de dag dat het coalitieakkoord rondkwam een uur daarvoor is ze nog langs geweest bij de formateur... Uh, om haar input te leveren. Uh, nou, je kan je voorstellen dat in het uur dat niet meer is gelukt. Uh, zij, ze zijn er wel geweest, maar uh, er is daar waarschijnlijk vrij weinig mee gedaan. Dus dat is een beetje het gevoel wat wij hebben gekregen bij de, de nieuwe coalities. Ze hebben ons vooral uh, letterlijk links laten liggen als andere partijen. En als je dan ook opschrijft dat je in vertrouwen wil werken... dat je niet achterom wil kijken, dan, dan maak je daar denk ik al als coalitie misstap in. Je moet gewoon, als je een nieuwe bestuurscultuur wil... En als je het wil samen doen, zoals we dat hebben gepretendeerd... dan moet je daar ook echt de, de juiste beslissingen en de juiste dingen voor doen. En dat is gewoon niet gebeurd. En dat vind ik erg jammer. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Het bereikt me steeds maar weer terug. Denken aan de landelijke politiek, waar ook een nieuwe bestuurscultuur was. Ja. En dan vervolgens Mark Rutz en Sigrid Kaag langs alle partijen gingen... en uiteindelijk de voorjaarsnota ongewijzigd kon worden ingediend. Ja, maar, en dat is precies wat hier, hier dus ook gebeurt. Het zijn partijen die allemaal hebben geroepen... we moeten iets anders doen, het moet anders, het gaat slecht... we vechten alleen maar met elkaar laten we dat een keertje op een andere manier doen. En vervolgens krijgen we ja, oude wijn in, in nieuwe zakken. Uh, en een voortzetting van wat er al is, dat is niet wat we wilden. We wilden het anders doen. En dat heb ik nu niet, het gevoel, dat het anders gaat. Ja. ik um, kan anders echt zeggen, dat is ook wel een soort pluim... van een waard aan het oude college... dat ze het niet zo heel slecht gedaan hebben met de oude raad. Dat is waar. We hebben het de afgelopen negen maanden erg goed gedaan. Ja. Uh, en dan als, als dat schijnbaar zo is, dan moet je dat ook kunnen zeggen... bijvoorbeeld in een verkiezingstijd. Dat is waar. Het zou aardig zijn als je dan zegt: van nou, nou, toch best wel goed gedaan. Dat is nergens gezegd. Ja. Nee, er werd gezegd dat het allemaal slecht was en anders moest. Nou, dat heb ik dus niet gezien in dit coalitieakkoord. Dus achteraf kan je ook een beetje tevreden zijn en trots op het bereikte resultaat. Ik zelfs deze partijen ja, gaan ermee door. Ja, zelfs deze partijen gaan ermee door. Maar ik maak me ook wel zorgen. Ik bedoel, we hebben best wel grote problemen ook in Nieuw-Noord. Uh, en als ik dan door het coalitieakkoord heen lees, dan, dan, dan zie, ik daar, zie ik daar niets van terug. We gaan een masterplan plan uitrollen bijvoorbeeld. Ik, ik, ik lees er niks over. Ik, ik ben zelf heel erg van de kansengelijkheid. En zeker onderwijs. Over onderwijs lees ik bijna niets in het Codice-akkoord. En zeker niet in uh, samenhang met kansengelijkheid. Terwijl dat wel echt dingen zijn wat we als gemeente kunnen aanpakken en moeten aanpakken. Een uh, op de vier kinderen groeit op in armoede. Staat er staat een flimte dun blijft in het Codice-akkoord. Ja, dan denk ik bij mezelf: poeh, als we dit vier jaar moeten gaan volhouden. Uh, dan maak ik me oprecht ook zorgen voor de kinderen die in Zandvoort opgroeien. En zeker in bepaalde delen van Stantwoord. En dat doet me dan wel echt. ja, dat doet me bijna een beetje pijn. Um, en dan... Ik ben niet helemaal natuurlijk, op de hoogte van hoe de agenda gaat verlopen. Maar komt er nu ook nog een soort uh, discussie of een presentatie van het coalitieakkoord aan de, aan de raad? Waar... Volgens mij is het gebruikelijk. De wethouders <laughs> moeten natuurlijk nog worden geïnstalleerd. Uh, en volgens mij moet dat tussen het einde van deze maand gebeuren. Ja, dat moet eigenlijk wel een totale gehaal met reces. Ja. Um, dus voor mij komt er ergens een extra raadsvergadering, denk ik. is mijn, uh, mijn verwachting. En daarin worden de nieuwe collegeleden geïnstalleerd. Uh, daar kunnen we als raadsleden vragen aan stellen. En ik denk dat op die vergadering dan ook het coalitieakkoord zal worden gepresenteerd. Het zou ook nog kunnen dat het naar de gewone raadsvergadering gaat... al lijkt dat maar raar. Want dan zit je met een oud en nieuw college... en dat moet dan worden vervangen. En dat, dat, dat is een beetje lastig werkbaarder. Dus ik ben benieuwd. hoe ik, ik, denk, ik denk zelf dat we ergens binnen nu in twee weken bij elkaar komen... om het nieuwe college, uh, ja, te doen, de bevoegdheid te doen, overdragen... Ja. en het coalitieakkoord gaan, gaan bespreken met elkaar. Het moet haast wel, want als de, ja, de afscheidsreceptie al gepland ja. is... dan uh, moet Precies. voor die tijd ja. er wel de nieuwe wethouder zijn. Het zou raar zijn dat ze dan afzet uh, afscheid hebben genomen... en nog een, nog een uh, vergadering zitten ja. natuurlijk. Ja. Uh, nou als je het over parkeren... Ja. <coughs> natuurlijk een heikel punt op dit moment in, uh, in Zandvoort. En niet alleen het parkeren, maar ook uh, de discussie daarover. Um, deze coalitie heeft eigenlijk gezegd... of de nieuwe coalitie heeft eigenlijk gezegd... dat ze het parkeerbeleid... Uh, voortzetten en zullen monitoren. Wat eigenlijk ook op die beroemde raadsvergadering... Uh, ja. uh, besproken is. Um, maar we zien eigenlijk wel... dat, dat uh, wethouder Ellen Verheij... Uh, overal belegerd wordt... door uh, boze mensen. Uh, ik, ik zag hier en daar... Gert-Jan Bluister ook nog achter te staan... om, ja. uh, om, om het op te nemen. Uh, maar hoe zit dat dan? Ja, ik maak, me, ik maak me daar heel veel zorgen over. Als ik kijk naar de vorige parkeerbijeenkomst... dat daar gewoon fysiek geweld is gebruikt tegen onze ambtenaren onder andere en, uh, en ook gewoon gescholden en noem het allemaal maar op is. Ja, dat, dat kan gewoon absoluut niet. Ik bedoel, je kan met elkaar oneens zijn. Dat kan. Daar kun je over praten. Maar je gaat niet een stap te ver. En, en er zijn gewoon mensen die een stap te ver gaan. En dat, dat moet je afkeuren. Ik heb ook een filmpje van bijvoorbeeld uh, Ellen van gezien... waarbij iemand gewoon een paar keer middenvinger naar, naar Ellen opsteekt. Ja, dat, dat, in een discussie doe je dat niet. En ja, ik snap er heel veel pijnpunten zijn rondom het parkeerbeleid. Dat heb ik voor mij allemaal gezegd. Van ja, het is niet perfect. We gaan eraan werken en we monitoren heel erg... Maar we moeten ergens een keer een stap nemen. En ja, we kunnen het niet voor iedereen per maken. En als ik dan... Dat is wel ook interessant wat je, wat je schrijft. De, de, de, huidige coalitie was, de, de huidige coalitie zei dit altijd al. Monitoren, na de zomer evalueren en dan aanpassen. Uh, maar de nieuwe coalitie, een groot deel van de nieuwe coalitie... was anti-parkeerbeleid. Uh, en dan als je met zoveel uh, zetels eigenlijk zit... en eigenlijk voor mij maar één partij... niet per se anti-parkeerbeleid, namelijk het CDA is... dan snap ik niet waarom dan die drie andere partijen uh, daarin meegaan... en toch het parkeerbeleid dan in stand houden. Dan snap ik ook wel dat de woede is bij, bij, onze, bij, of bij de kiezers van die partijen. En dat ze ook wel boos worden op dit soort dingen. Omdat zij hebben gestemd op een partij die zei... van we gaan geen parkeerbeleid hebben. En uiteindelijk, puntje bij paaltje... hebben ze een parkeerbeleid dat niet meer verandert. Ja. Dat is inderdaad heel interessant. Dat zullen ze moeten uitleggen naar hun uh, ja. kiezers. Uh, en misschien is het ook wel eens uh, interessant uh, om, om te kijken uh, naar het uh, coalitieakkoord... en dat in de verkiezingsprogramma's te leggen... voor een uh, analyse van uh, wat is er uh, daadwerkelijk beloofd en uh, gedaan. Ja, dat lijkt me ook. En ook de, de partijen zeggen dat ze dat hebben gedaan aan het begin. Maar als ik dan naar het coalitieakkoord kijk en kijk wat er in andere partijprogramma's staat... dan vind ik dat daar vrij weinig dan is overgenomen uit andere programma's. En nog een ander puntje wat ik ook echt jammer vind... we hebben een prachtige nieuwe spoorverbinding... Uh, onder het bom van bereikbaarheid en parkeren. en Daar staat letterlijk niets over beschreven. We hebben daar miljoenen in, in, in geïnvesteerd. En ik denk bij mezelf dat is toch gewoon een gemiste kans... dat je hier niets over schrijft. Dat, dat is dan nou echt een beetje mijn frustratie nu al met deze coalitie. Het is, uh, het is, veel, veel, uh, dat is eigenlijk best wel weinig opschrijven... maar ook weinig ambities en weinig visie. En dat is jammer. Dat is niet voor zandwoord. Dat is uh, gewoon voor jezelf iets opschrijven. En uh, dan is het natuurlijk de vraag, uh, deze coalitie is er? We hebben de afgelopen jaren uh, nog wel wat wisselingen gezien. Ja. Uh, na de, de ene na laatste verkiezingen is, het, uh, is er een coalitie aangetreden. Gevallen, weer aangetreden. Uh, de laatste heeft ongeveer negen maanden gezeten. Ja. na een breuk uh, met steun van GroenLinks. Uh, ja, ik zou bijna willen vragen. Ik ga het gewoon vragen. Hoe lang denk je dat deze coalitie een leven beschoren is? Ik... Uh... Ik hoop voor ze natuurlijk dat ze er vier jaar zitten, maar mijn, uh, mijn hoofd zegt dat ze er maximaal wel een jaar zouden kunnen zitten. Dat, daar, als ik kijk naar nou hoe de verkiezingen zijn gegaan, hoe die partijen ook met elkaar rond het over straat gingen en echt hard tegen hard gingen. Ik herinner me nog wel het debat in de krocht onder andere, waar een paar partijen die nu een coalitie vormen echt keihard tegen elkaar gingen, Dan, dan, dan ja, ben ik heel erg benieuwd of ze dat langer dan een jaar gaan volhouden. En ik denk eerlijk gezegd dat dat heel lastig gaat worden. Ja, dan hebben we hebben hier niet zoals in Engeland boekmerkerskantoren. Ja, waar het zou we, wel leuk zijn. <laughs> maar het zou, ja, misschien kunnen we 100 Casino ja, vragen ja. Om, uh, om daar een soort spel van ja. te maken. Hoe lang gaat het college blijven zitten? Ja, het zou, uh, ik denk dat 100 casino's daar een mooie, mooie winst op zou kunnen maken. Ja, het zal wel heel erg spannend ja. zijn. Een de, de lokale, lokale event van, uh, van maken. Voor de <coughs> feestweek misschien. Zeg je? Voor de feestweek, die ook in het college staat staat. Ja, dat vind ik prachtig. Dan gaan we een feest, iets over een feestweek opschrijven. Terwijl we zullen heel veel grote problemen hebben als, als gemeente. Onder andere nu met het, het huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne. Jongerenwoningen staat vrij weinig of niets over opgeschreven. Uh, wat ik net zei, kansengelijkheid, onderwijs staat vrij weinig of niets over opgeschreven. En maar wel dat we een feestweek willen met paardenrennen. Ja. ja, dan denk ik bij mezelf van ja. dat is niet de prioriteit. En dan moet je nog maar weten of je een paardenrennen of wat wil hebben. Want het is ook enige vorm van uh, het gebruiken voor dieren voor een uh, commercieel iets. En volgens mij is dat ook niet meer toegestaan in Nederland. Dus. Ja, dat, uh, dat soort dingen. Dat is wel interessant, ja. Uh, maar het is ook in het politieakkoord, als je het over huisvesting hebt... Uh, ook dat er boven de 630 uh, geplande woningen uh, ja. nog meer gebouwd zou moeten worden. Ja. Mijn eerste vraag was, waar? Ja, dat gaan ze onderzoeken nog dit jaar. Uh, daar hebben ze na het reces nog een paar maanden voor... en dan moet daar een onderzoek liggen. Dus ik ben benieuwd. Ik zou zelf ook niet weten waar. Het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat in sommige wijken... de huidige bewoning nu op dit moment zo slecht is... dat je dat moet afbreken eigenlijk... Ja. heel veel gaan re renoveren, maar dat kost veel geld. Ik denk dat daar nog een optie in zit, maar voor de rest... Ik heb, uh, ik heb werkelijk geen idee... waar dat nog zou passen. Het zou hier en daar... een huisje kunnen zijn, maar het is niet... Uh, ja, de grote aantal huizen die je... eigenlijk misschien wel nodig hebt. En daarover gesproken... kijk, ik vind het ook interessant hoor. Ik vind wonen... een heel interessant onderwerp. Uh, maar er staan... zoveel aannames al in het coalitieakkoord. Terwijl ik dan ook denk, bijvoorbeeld die 30, 50, 20 is nu geworden... Onderbouw dat nou eens even met cijfers en feiten. Want wij weten, we zijn raadsleden, we zijn lekenbestuur. Wij weten niet precies hoeveel woningen we voor een bepaalde doelgroep moeten bouwen en wat, wat, waar die woningen aan moeten voldoen. Maar we schrijven dat soort dingen wel allemaal op in, ons, in onze coalitieprogramma's. En we zeggen dat soort dingen wel allemaal in de raad. Laten we daar nou eens een keer experts voor uh, naar binnen halen en die ons vertellen van nou, uh, Zandvoort heeft deze en deze bevolking. Over het algemeen veel 1% huishoudens. Laten we dit soort woningen bouwen. Nee, we gaan nu weer middensegment woningen bouwen. Omdat we denken dat dat is wat we nodig hebben. Maar onderbouwen dat nou eens met feiten? Ja, maar dat was in de vorige, uh, vorige raad ook niet uh, Klopt. onderbouwd. Het is gewoon een aanname. En Ik heb al een aantal keer ook aangegeven in de raad... Uh, en ook uh, achter de schermen van laten we nou eens een keer experts vragen... van wat we nou nodig hebben. Want we zeggen maar wat. Dat, dat, dat doen we met veel dingen. Maar het is goed om dingen gewoon uh, gebaseerd op, op cijfers... en op uh, experts een keertje uit te voeren... in plaats van dat we maar gewoon dingen doen. Ja, dus je zou eigenlijk iemand hebben... die kijkt naar de demografische ontwikkeling van Zandvoort... Bijvoorbeeld. nu in 20 jaar... Ja. En dan zeggen we dat is de behoefte die je krijgt. Ja, dan is nog, het is natuurlijk nog steeds enigszins een glazen bol effect. Maar uh, wat wij doen is uh, geen eens in de glazen bol kijken... maar gewoon onze vinger in de lucht van Ja, dit, dit klinkt wel logisch, laten we dit doen. Dus dat, dat is wat je, weet je vind ik moet kunnen voorkomen. En Ik had gehoopt dat dat soort dingen hier in dit kort zouden uh, terugkeren... maar dat helaas niet. Ja, maar dat is een, een trend die wordt voortgezet, ja, zal ik dat wel ja, zeggen. Ja. Dus dat kan je niet uh, de coalitie verder verwijten. Uh, wat zijn de dingen die jou uh, positief zijn opgevallen? Zijn er ook dingen die jou positief opgevallen zijn? Um, er staat weer beschreven over participatie. Daar ben ik wel blij mee. Uh, want ik vind dat we meer moeten doen aan participatie. Uh, dus dat, dat is iets positiefs. Uh, en voor de rest heb ik... Het ja, klinkt misschien een beetje, een beetje zielig... maar ik heb voor de rest niet echt heel veel grote positieve punten gezien. Wat ik zei, ik mis vooral veel dingen. Uh, hebben we het nog eens over duurzaamheidsbeleid gehad... waarvan ik denk van ja, als wij nu geen ambitie tonen... op dat vlak, uh, 2030 komt dichterbij. Zeker aan het eind van deze coalitieperiode. Uh, en als de, dus daar, daar staat gewoon werkelijk bijna niets in. Dat ja. vind ik echt schokkend. Nou, uh, nou zei je net wat. Uh, maar er staat hier ook in het coalitieakkoord... voor het welzijn. Uh, in Zandvoort telt iedereen mee en kan iedereen meedoen. We sluiten niemand uit... Uh, door... Een beperking, leeftijd, herkomst, seksuele voorkeur of geslacht. En daarom gaan we samenwerken aan een zogenaamde inclusieagenda voor Zandvoort. Ja, ja. mooi opgeschreven. Maar voor, zijn ook, voor mij zijn ook wel een aantal partijen die niet het regenboogakkoord hebben ondertekend in de krocht. Dus dan wil je gaan samenwerken en uh, meer doen aan inclusie onder andere. Uh, mag iedereen zijn wie die is, maar dan onderteek je geen regenboogakkoord. Ja. Nou, daar waren ook wel weer uh, argumenten voor die ik een beetje kan begrijpen. Die financiële argumenten, oké. Okay, maar alsnog, ja. het gaat ook soms uh, niet om de financiële argumenten... maar om wat je laat zien als politieke partij. Uh, dus dan denk ik bij mezelf van, ja, financiële argumenten kunnen... maar uh, we gaan niet uh, een handtekening zetten onder een ja. grote miljoenendeal. Maar ik bedoel niet, ik bedoel niet alleen... Uh, de, uh, ik bedoel hier juist met name ook omdat wat zegt zeggen. Nou, beperking, herkomst, mm -hmm. uh, leeftijd uh, en geslacht dat betekent dat er nog wel wat verwacht wordt van deze coalitie. Ja. Ik vind het best wel progressief. Dat deel is progressief, opgeschreven. Ja. Maar <laughs> opgeschreven, vroeg je toe. Ja, de progressieve uitwerking en wat ze er precies mee willen gaan bereiken... dat, uh, dat mis ik. En dat zei ik, dat, wat ik aan het begin zeg... ik ben een groot voorstander van dat we dingen gewoon goed opschrijven... zodat we daar op later tijd op kunnen controleren. Dat we kunnen zeggen van, hé, hey, u heeft dit en dit, uh, wilde u bereiken. U heeft er dit van gemaakt. Hoe kan dit, onder andere? Ja. Of ook in een positief geval, hey, u heeft dit opgeschreven en u heeft het bereikt. Het is dus voor de inwoners ook veel inzichtelijker. Want nu staan er gewoon een paar open deuren in een, op, een, op een A4'tje geschreven. Uh, en een paar ja, ambities en nog een paar dingen die we al deden. En dat is dan het coalitieakkoord. Terwijl ik denk, hé, hey, dat dat als je ook bijvoorbeeld transparant, dat is ook een onderdeel van dit coalitieakkoord. Als je dat wil doen, schrijf dan ook een stuk wat transparant uh, te controleren is voor de, voor de inwoners van antwoord. Ja. Maar ik heb het gevoel dat dit een uh, akkoord is op uh, hoofdlijnen... Uh, en dat de invulling uh, gaande de, de rit... Uh, uh, en misschien is dat niet zo heel raar... dat uh, je zegt, nou, het verandert zo snel de wereld... dat je een aantal dingen gewoon uh, moet sturen op het moment dat, uh, dat het nodig is... en dat je dan met elkaar een meerderheid daarvoor moet vinden. Is niet raar. Aan de andere kant, laatst hebben we de ambtelijke visie uh, soort van laten evalueren... en daar uit het rapport kwam heel duidelijk... dat Zandvoort een visie, een stip op de horizon mist... Uh, ja. En dat is een rapport wat er ligt, dat iedereen heeft kunnen lezen. Een mooie aanloop is naar dit coalitieakkoord. Want mij zei de partij ook van, nou, daar gaan we het in het coalitieakkoord over hebben. En dan mis je nog steeds die stip. En dan snap ik wel dat het tijdelijk en dat het handig is. Maar uiteindelijk is dat ook wat standaard nodig heeft uiteindelijk. Een stip op de horizon om te we weten van, hé, hey, we gaan hier met z'n allen naartoe. Schouders erachter, handen uit de mouwen en laten we dat er ervan maken. Ja. Dus dat is meer wat ik had gehoopt uit dit coalitieakkoord. Misschien moet het tijd is dat er een burgerinitiatief ontstaat. Dat burgers. Dat zou geweldig zijn. En een stip op de horizon-visie uh, uh, gaan schrijven. Ja? En dat we die voorleggen aan de, aan, de, aan de raad. Ik vind persoonlijk ook dat je maar één handtekening nodig moet hebben om bijvoorbeeld een burgerinitiatief te, te, te doen. Zeg maar. Omdat je dan de drempel heel erg verlaagt. Uh, en ik denk dat met z'n allen wel hele goede ideeën kunnen maken. En wij kunnen in de raad dan wel beslissen of het een goed burgerinitiatief is. Uh, of dat het iets is wat we al doen waar we iemand mee verder kunnen helpen. Maar in ieder geval dat die drempel omlaag gaat, zodat je heel makkelijk uiteindelijk ja toch wel iets kan doen vanuit de, vanuit de inwoners zelf. Want wij zitten er niet om voor onszelf uh, eens in de zoveel uh, dagen te vergaderen. Verschrikkelijk eigenlijk. Nee, wij zitten er eigenlijk om zijn antwoord verder te helpen... en het liefst met zoveel mogelijk antwoorden. En uh, hoe ga je nou uh, de samenwerking met de coalitie aan? Want de coalitie zit er zo meteen. Uh, natuurlijk wil als GroenLinks ook nog bijdragen... in je eigen punten ja. zien te, te realiseren. Ja. Uh, ga je oppositie voeren om het oppositie voeren... want het constructief oppositie voeren. Zeg nou, daar waar we het eens zijn gaan we mee... en uh, we zullen initiatieven indienen. Ja, nou, we, we hebben tot nu toe in de periode hiervoor ook al een paar keer in de oppositie gezeten. Daar zijn we toen constructieve oppositie geweest. Alleen als ik kijk nu naar hoe de afgelopen anderhalf twee raadsvergaderingen gaat... Dan, dan merk ik gewoon dat er gewoon niet meer wordt gekeken naar partijen... zoals die van mij, maar ook bijvoorbeeld naar de Partij van de Arbeid. Uh, een mooi moment was uh, bij de parkeerdiscussie, de motie... dat. Uh, bijvoorbeeld uh, ikzelf en Maaike Koper mo mochten blijven zitten als enige twee fractievoorzitters terwijl alle andere fractievoorzitters met elkaar aan het overleggen waren. Ja, als, je, als je de hand hebt uitreikt... en dat hebben we ook al echt wel in informatie gedaan, we hebben ook gezegd van ja als jullie uh, iemand nodig hebben, wij zijn er om te praten. Wij hebben ook zo onze ideeën en wij sluiten niemand wat dat betreft op basis van ideeën op dat, op dat moment uit. Um, maar dan gebeurt er daarna niets meer. Dan zit je daar in de raad en dan is die hele connectie weg. En als dat het geval is, dan wordt je eigenlijk als het ware al in een oppositie uh, gedrukt... die niet heel erg constructief is. En natuurlijk hebben wij onze plannen en natuurlijk gaan we daar wel iets mee doen. Want daarvoor zitten we er. Maar ik heb het gevoel dat, uh, dat deze coalitie op dit moment niet echt open staat... voor andere partijen behalve de coalitie. Dat worden dus spannende tijden in de Zandwoordse gemeenteraad. En, uh, ik denk dat we nog heel wat voorstellingen krijgen in het uh, kluchtheater van <laughs> het Raadhuisplein. Gratis te bezoeken. <laughs> Gratis te bezoeken zelfs. En online te weten kijken. We gaan luisteren naar een lekker stukje muziek. Dankjewel voor deze bijdrage op deze prachtige zondag. Zonnige dag bedoel ik. <laughs> like you mean it, door de Killers. Inmiddels hebben we aan de telefoon uh, Ingrid Prins... Uh, van Overvolken-Wessels... dat uh, collega's gaat zoeken in de Pitstraat. <coughs> Goedemorgen, Ingrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben heel erg geïntegreerd de, door dit onderwerp. Uh, want collega's zoeken in de Pitstraat. Uh, ja. Wat moeten ze doen? Uh, de banden wisselen voor Max Verstappen? Wat gaat er gebeuren? Uh, nou, dat is misschien nog iets. Uh, te ver wat, uh, wat we zoeken... zijn uh, een aantal mensen die gaan helpen in de Pitstraat... In samenwerking met, uh, met de KNAF, dus de, de mensen worden ook echt opgeleid door de KNAF uh, nog uh, één à twee dagen. Ja, wat ze vooral uh, doen is hand- en spandiensten verrichten in, uh, in de pitstraat. Dat is het uh, duwen bijvoorbeeld van de auto naar uh, de weegapparatuur, uh, de banden tellen. Uh, en vorig jaar hebben ook een aantal uh, mensen deze job gedaan. Ja. En uh, ja, ze krijgen echt gewoon leuke dingen te doen. Je zit er bovenop. Je zit, ja, je zit er zeker bovenop, dan. dat is, ja. de, is maar duidelijk. Uh, en um, hoeveel mensen zijn er nodig uh, in, in die pitstraat? Nou, we geven niet de exacte aantallen. Oh. In totaal zijn er uh, natuurlijk honderden mensen nodig oh. om uh, nou, dit allemaal tot een succes. Wij hebben een aantal vacatures, uh, dat kan ik wel zeggen. En het ligt een beetje aan, uh, aan het aanbod, hoeveel het er uiteindelijk zullen worden. Maar het is er niet uh, één of twee. Oh, niet één of 2. Want ik kan er wel vijf te regelen natuurlijk. Hè? Dus... Ja, ja, ja, dat is. Uh, maar goed, uh, het, uh, dit, is een, uh, dit is een unieke uh, uh, uh, gelegenheid die we mensen graag willen bieden. Ja. En uh, er zijn echt een aantal functies. Oh, heel bijzonder hoor. Uh, ja, zeker. Even kijken, jij bent van het bedrijf Volkers Wessels. Ik ben van uh, Volker Wessels, ja. ja. En uh, wat doet Volker Wessels met de Spitsstraat? Nou, wat we vooral, wij zijn een van die eventsupporters van, uh, van de Dutch Grand Prix. Ja. Dus we hebben in 2019 hebben we ons aangesloten met nog uh, vijf uh, andere uh, familiebedrijven om dit te supporten. Dat de uh, Formule 1 naar, naar Nederland komt. Ja. En wij hebben het Domein Vrijwilligers omarmd. En uh, dat betekent dus niet alleen de pitlane system, dat is een hele belangrijke voor ons. Maar uh, bijvoorbeeld ook, er zijn 1500 vrijwilligers nodig die bijvoorbeeld de kaartjes knippen en dat soort zaken. Ja. Daar hadden onze collega's ook uh, de gelegenheid om zich als eerste in te schrijven. Dus een paar honderd mensen van Volker Wessels doen ook uh, die functies. Ja. En uh, nou, dit is een hele bijzondere. Dus daar willen we gewoon echt aandacht aan geven. Mensen die echt helemaal gek van de Formule 1 zijn... Uh, uh, die, die willen we de gelegenheid geven om dit te doen. En wij zien wel uh, de Formule 1... Uh, als, als bouwbedrijf zijn we ook uh, veel betrokken bij techniek. Uh, Teamwerk, uh, vinden we dat gewoon passend bij, uh, bij ons bedrijf. Ja, nee, ik zat even te zoeken van... Ja, bouwbedrijven inderdaad en, en de auto's. Maar dat, dat heeft niet, geen relatie met elkaar. Nou, ja, wij hebben natuurlijk ja. ook... Uh, hebben in 2019 hebben we dat contract uh, gesloten als sponsor. Ja. Maar we zijn ook meteen aan de slag gegaan... om het uh, circuit klaar te maken van de, voor de Formule 1. Want dat was toen natuurlijk nog wel een dingetje van... goh, is het uh, circuit klaar om, uh, om de Formule 1 te ontvangen? En toen hebben we uh, echt in no time... helaas is die toen in 2020 niet doorgegaan. In een paar maanden tijd het uh, circuit klaargemaakt voor, uh, voor de Formule 1. Dus het, uh, het asfalt, het uh, medisch centrum, de pitstraat, uh, verlengd, uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. Dus daar hebben we wel een grote rol in gehad. Ja, dat voelt natuurlijk ook een beetje als een volk als een circuit op die manier. <laughs> op die manier wel, ja. Ja, ja toch? Uh, ja, er zijn ook een hoop uh, bedrijven van ons die daar nog uh, hun uitjes plannen of uh, vergaderingen organiseren. Vandaag bijvoorbeeld is Beat the Pro, er is een... Uh, uh, een een fietsevenement uh, op, uh, op het circuit. En dat doen wij ook mee. En mensen, onze collega's die dan uh, een wielerteam kunnen, kunnen verslaan. Of nou verslaan uh, de snelste zijn, die kunnen ja. ook kaartjes winnen voor de Formule 1. Oh, wow, bijzonder zijn er nog kaartjes voor de Formule 1. Ja. Maar die hebben jullie al gekocht. Ja, wij, natuurlijk. wij hebben een aantal ja. uh, kaarten als sponsor. Ja. En uh, die gebruiken we natuurlijk om, om mensen, vooral collega's of uh, potentiële medewerkers, uh, te, te, te geven. Dus uh, wij hebben nog een aantal kaarten die we daarvoor inzetten. Nou, we zijn heel erg benieuwd. Uh, en hoe kunnen mensen zich uh, opgeven als zij vrijwilligerswerk willen doen in de, in de uh, dat, uh, was Bij Eventmakers is het, uh, is het bedrijf, Die zijn al, uh, dat, dat zijn de gewone vrijwilligersjobs. Uh, en wij werken bij volkwessels.nl. En als je dan pitlane zoekt, dan uh, kom je de vacature tegen en dan kun je je opgeven. Oké, okay, dus uh, ik denk dat met name de luisteraars uh, voor hun uh, kleinzoon, kleindochters die allemaal mee willen doen of kinderen die mee willen doen. Uh, www.volkenwessels.nl Werken bij volkenwessels.nl. Werken bij volkerwessels.nl. Ja. Dan zoek je naar pitlane. Daar staat in wat je allemaal moet doen en wanneer de selectiedatum is, en uh... Uh, en het is, uh, het, het is echt wel een, een serieuze baan. Het is niet uh, dat je de, aan de zijkant uh, staat uh, toe te kijken. Je moet echt uh, aan de bak. Je moet echt aan de bak. En uh, ja. wanneer sluit de inschrijving? Die sluit 20 juni. 20 juni. Allemaal even wat ja, gedaan worden. Een week maandag uh, ja. uit mijn hoofd. Ja, maar geef ik les uh, tijd. Werk ik op een mbo-college, daar hebben we ook mensen met autotechniek. Dus ik denk dat ik daar ook maar eens een paar studenten ga wijzen dat op deze is optie. Superleuk. Nou, ja, dat is echt. Ja. Uh, want je krijgt ook een mooie licentie van, uh, van de Knaf. En je moet echt uh, opleidingen doen om uh, nou ja, je, je werk daar goed te kunnen doen. En het is echt. Uh, het leuke is ook de mensen die vorig jaar hebben meegedaan, die zijn nu rechtstreeks bij de Knaf ook weer benaderd. En die doen dit jaar ook. Uh, die, die job weer. Dus het is niet zo dat het eenmalig is, voor hen tenminste. En dat is, echt, ja. uh, dat is echt leuk. Nou, dat is bijzonder leuk. Ik ga daar zeker mee aan de slag. Ik ga ook eventjes kijken en ik ga misschien nog contacten weer met een collega. Um, maar in principe, iedereen uh, hoeft geen technische achtergrond te hebben om mee te doen. Uh, of een affiniteit? Nou, uh, ja, je moet natuurlijk wel affiniteit hebben. met, uh, Je moet er ook fysiek toe in staat zijn. Een band duwen uh, is misschien... Uh, nou ja, daar hoef je geen bodybuilder voor te zijn. Of, maar je, je moet natuurlijk wel fysiek toe in staat zijn. Je moet een teamplayer zijn. Ja. Uh, uh, en je moet de hele dag kunnen staan en, en aan, de, aan de slag uh, willen en kunnen. Dat uh, dat, uh, dat is natuurlijk wel belangrijk en, en daarbij een technische achtergrond uh, is het helpt nog natuurlijk nog. wel. Ja. Uh, en, uh, selectie. En, en zit er ook een bepaalde minimum maximum leeftijd aan verbonden. Uh, volgens mij mag dat ja. meer, niet meer tegenwoordig. Maximum toch? niet, maar minimum mag nog wel. <laughs> Daar is geen leeftijdsgrens aan verbonden. Nee. Maar ik denk wel als je te jong bent of te oud dat het misschien wel lastig is. Maar uh, er is geen uh, dat uh, dat mag helemaal niet. Nee, maar als, als elfjarige is het geen verstand. Nee, dat nee. kan niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Daar, daar is het ook veel te serieus voor hoor. Dus ja. is, het is niet een uh, uh, zeg maar, ik ga er leuk bij staan. Absoluut niet. Nee, dus het is ook gewoon echt nee. een paar dagen hard werken. Het is een paar dagen hard werken, ik heb nog wel contact met uh, de vorige pitlane uh, assistants uh, en uh, die hebben de tijd van hun leven gehad, maar moesten echt wel, uh, echt wel hard werken. Ja, en krijgen ze ook nog wat, uh, ja ze krijgen natuurlijk geen salaris denk ik, maar ze krijgen ook nog wat te eten en te drinken? zo. zeker, ze krijgen te eten en te drinken, ze krijgen een outfit, ze krijgen een opleiding. Nou. Uh, uh, als uh, uh, ja, een soort accreditatie van de knap om daar ja. te mogen zijn. Daar, uh, nee, daar is veel aandacht uh, voor. En, en natuurlijk kleding ook, die moet herkenbaar zijn. Ja. Ook voor de ja, voor de coureurs en de andere uh, teamleden van, uh, van, van de Formule 1. Uh, uh, rijders. Ik bedoel, ja, dat, dat is natuurlijk allemaal wel verzorgd en geregeld. Er is slaapplaats. Uh, mensen mogen natuurlijk ook sla, zelf slaapplaats regelen als ze dat uh, beter in de buurt kunnen regelen. Nee, dat, dat, is allemaal, uh, dat is allemaal geregeld. Nou, dat is fantastisch. En die training, die gaat natuurlijk niet tijdens de Formule 1 plaatsvinden. Dus nee, die eerder. is in uh, augustus gepland, uh, dacht ik. Juli of augustus. Uh, maar er okay. wordt natuurlijk in overleg gedaan met, ja. uh, met de mensen van wanneer, uh, wanneer ze zouden kunnen, uh, kunnen uh, komen voor de training. Ja, we moeten wel even rekening houden dat dan een paar dagen, maar dat zal wel niet niet een half uurtje gebeurd zijn zo'n training? Nee, zeker niet. Nee, dat is ook serious business. Dat ja. is absoluut... Uh, dat, uh, daar wordt veel aandacht aan besteed. En uh, daar moet men ook echt verschijnen. Als men daar denkt... van Nou, ik kom niet. en ik ga dat, dat, uh, Zo werkt het niet. Nee, daarom. Dus. Maar we hadden het er net over... dat uh, vakantie in eigen land, met alle drukte op Schiphol... en het mooie weer. Wat dat misschien een goed idee was. dan dus kunnen deze mensen dan ook nog eens een keer aan een cv werken? Ja, zeker. Nou ja, dat, het is natuurlijk... prachtig voor je cv, denk ik. Ja. Uh, uh, als je dat erop kan zetten. En als je dat dan elk jaar mag doen, is het natuurlijk ook helemaal fantastisch. Ja, het is ook heel erg leuk dat jullie mensen van uh, buiten de or eigen organisatie uh, zo'n kans aanbieden. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Mensen van Volkwesten mogen zelf ook solliciteren, maar er is ja. uiteindelijk bepaald de knap uh, wie, het, uh, wie het gaan worden. En, uh, de, maar uh, daarbuiten, ja, dat, dat is natuurlijk superleuk, dat mensen die echt de Formule 1 gewoon een warm hart toedragen, die deze gelegenheid krijgen. Nou, ik ben uh, ontzettend benieuwd wie er gaat meedoen. Uh, ja, en ik ga stiekem uh, dit uh, maandag bij mij op, uh, op, op school ook natuurlijk promoten... bij, uh, bij de mensen ja, die technische opleidingen... Uh, ja, nou, mensen die daar uh, interesse in hebben... die uh, willen we altijd een kans geven, absoluut. Ontzettend leuk. Ik zou zeggen, heel erg bedankt uh, voor alle informatie. Uh, en eigenlijk misschien is het ook wel leuk om, als die selectie samengesteld is... om een keer te praten met een paar van de mensen die daar uh, aan meegedaan hebben na afloop. Absoluut, dat, uh, dat kan. Laten we contact houden. Vorig jaar uh, is er ook wat publiciteit over geweest. We maken er ook filmpjes over. Dus uh, contact daarover met, uh, met de mensen, dat, uh, dat kan altijd. Oké, okay, perfect. Heel erg bedankt. En ik wens nog een heel fijn weekend. U ook fijn weekend en dank u wel voor de gelegenheid. Graag gedaan. Tot ziens. Okay, dag. It was like a movie scene A cutout from a magazine We are not even real Nor are the things we think we feel Going back to O3O Fly three. Brian met Black Car. Aan tafel zit uh, inmiddels uh, Willem Stoman over Classic Concerts. Ja. Ja, dat is uh, wel natuurlijk voor mij uh, een totaal nieuw gezicht. Ik ben altijd Peter Tromp gewend. Ja, dat zit... klopt. De Peter Tromp heeft het na een aantal jaren gezegd ik wil het niet opheffen, maar het wordt mij zwaar om door te gaan. Dus ze hebben gezocht naar een aantal andere mensen die dus de stichting zouden willen overnemen. Ja. En ik ben één van de vier. Ik ben dus mede bestuurslid. En vooral wat de publiciteit het op de radio komen en zo... Dat, uh, dat is dan een beetje mijn afdeling. Ik heb uh, twintig jaar lang concerten georganiseerd in Purmerend in de kerk. En dan ben ik twintig jaar lang iedere zaterdag op RTV Noord-Holland geweest... om een praatje te houden over wat ik die middag voor concert heb. Dus ik mag zeggen dat ik enige... Uh, microfoon <laughs> ervaring heb, spreekervaring en zo. <laughs> oh, nou, kijk eens. Ik, uh, ik, ik, ik zie misschien wel een, een gastpresentator uh, voor dat een, zelfs, Ik, Standort, ik uh. bied als... Als daar vraag naar is, bied ik mij bij deze aan om dat te komen doen. Ik woon hier twee huizen achter, dus ik kan hier zo komen. Nou, is zitten inderdaad wel verlegen om uh, een, een paar presentatoren voor het programma Goedemorgen Zandvoort? Dat uh, zou zomaar kunnen. Nou, dat het, is heel interessant. We het gaan zorgen zo, dat er contact op Ja, dat doen we buiten de microfoon. Uh, Daarom, ja. uh, waar we het nu over hebben, is dat er volgende week zondag. Ja. hebben wij dus een concert. En het concert is als altijd in de protestante dorpskerk op het Kerkplein. Nu is het zo dat als je in de kerk kijkt... hangt daar aan het gewelf... hangt daar een model van een bomschuit. Een hele grote houten bomschuit. En dat is het mede, het motief van het concert van volgende week. Het zijn een broer en een zus. Ze heten dus Julie en Andreas. En ze heten van hun achternaam Roxet. En ze komen uit Noorwegen. En ze hebben iets heel bijzonders ontwikkeld met z'n tweetjes. Ze componeren samen muziek, maar dan voor harp en bandion. Nou is de bandion, dat is een klein soort accordeon. Je mag het geen accordeon noemen, want het is een heel andere klank. Je kunt heel veel met hard en zacht en je kunt er heel veel mee doen. De bandion is met name natuurlijk bekend met de Latijnse, de Argentijnse tango en ja. zo... Het huwelijk van, van uh, Willem-Alexander Max, en Maxima. Daar kwam ineens een bandion. Die speelde dus een Argentijnse tango... waarop zij in tranen uitbarsten. Sindsdien is dus de bandeljong ook een bekend instrument in Nederland. Deze twee mensen die zeggen... ja, wij wonen aan zee. En al onze composities... dus wat ze volgende week gaan uitvoeren... zijn allemaal hun eigen werk, hun eigen composities... Ze hebben dat de naam gegeven, ene Sildring. Vraag me niet wat dat betekent. Het zou ongetwijfeld iets Noors dat zijn. Dat lijkt mij ook, ja. En het gaat eigenlijk over uh, het gevoel van... de schippers die gaan de zee op... en die zijn toch vol hoop en angst. Keren wij nog terug? Gaan wij niet, vergaan wij niet op zee? De angst van de vrouwen die achterblijven... zie ik mijn man nog terug? Of komt hij nooit meer om... Dat hij verdrinkt op zee. Die gevoelens die hebben zij dus in hun composities weergegeven. En dan blijkt dus dat die harp... dat dat dus een instrument is dat perfect het ruizen van de wind... de golven van de zee perfect weergeeft. Om een heel klein uitstapje te maken... de Engelse componist Benjamin Britten, die zijn leven lang in Engeland aan zee gewoond heeft... Heeft talloze stukken voor de harp geschreven waarin je de zee hoort ruizen. Dus ook deze mensen die, uh, die weten dat. Ze hebben dus gestudeerd aan het Conservatorium, zijn afgestudeerd aan het Conservatorium van Rotterdam. Rotterdam? De Nederlandse Conservatoria hebben dus wel iets te vertellen in Europa. Vele landen hebben, vele steden zijn Conservatoria, ook in Nederland maar je hebt het Haagse koninklijk Conservatorium... je hebt het Zweling in Amsterdam... en je hebt het Conservatorium van Rotterdam... die steken wat dat betreft met kop en schouders... die trekken dus internationaal studenten aan... zo ook uh, deze twee, uh, twee mensen. En ja, met het betoverende bandiongeluid en het hoopvol tokkelen van de harp... leiden Julie en Andreas het publiek door een sfeervol concert reizend tussen verdriet en opgetogenheid... navigerend door tragisch verlies en verdriet en veerkracht en hoop. Het hele concert kan worden omschreven... als een sublieme Scandinavische melancholische vreugde. Nou, dat is eigenlijk in één grote volzin... waar het volgende week over gaat. En uh, ja... Dat, dat is het zo'n beetje. En het gaat inderdaad. Die, ja, ik vind als je als publiek zondag volgende ja. week in de kerk zit. zou ik die mensen willen oproepen. Kijk af en toe even met één blik naar boven. Kijk naar die bomschuit. En weet, daar zit ons zand voor het verleden. Wij hebben in een langer verleden hier natuurlijk ook schuiten gehad. Ja. En de haven. Van Zandvoort was geen insteekhaven, maar was gewoon een haven... met die bommenschuiten die een platte bodem hebben... die men dan simpelweg op het strand liet zinken ja. en dan uitladen. Die vrouwen liepen met de manden op en neer van Zandvoort naar Haarlem ja. en terug. En als dan de vloed weer opkwam, dan verdwenen de mannen weer op zee. En dat gevoel, dat eindeloos gevoel... wij kennen Zandvoort nu op een heel andere manier... En wij kijken uit naar een, een autoraces. En wij kijken uit naar lekker over het strand wandelen. Ja, ja. Ik doe het dagelijks. Maar er waren natuurlijk tijden dat er aan het strand... hele andere emoties ja. en heel andere gevoelens mee hebben gespeeld. En daar gaat dit concert over. Nou is het niet zo dat het concert een en al treuren is, is al om. Oh, gelukkig ik ga, niet. Moet ik er wel bij zeggen. <laughs> Kijk, het onderwerp gaat toch eigenlijk... Hoeveel muziek gaat toch uiteindelijk over liefde en dood? Over een onmogelijke liefde, over de dood. Eigenlijk zou je bijna ieder muziekstuk kun je daartoe herleiden. Maar zeker, eh, zeker dus dit concert met deze twee mensen die hun leven lang aan zee wonen, nog steeds in Noorwegen. En het, dat we hun levenswerk hebben gemaakt om hier muziek voor, uh, voor te gaan maken. Ja, Ze hebben dit stukje muziek speciaal geschreven voor uh, deze, uh, dit concert? Dus of, of is het uh, uh, gewoon geïnspireerd nee. op de zee? Ja, uh, ja. Ze spelen dus de nummers. Het, het, het, het compositie die ze uitvoeren heet dus Ene Sildring. en Het zijn eigen composities. En al deze composities hebben te maken met de zee. De zee geeft en de zee neemt het leven... En de zee kent natuurlijk vele gevaren. Voor wie vaart. Maar ook voor wie wacht. En het gaat over die gemengde gevoelens. En nu lijkt het hier heel prachtig aan zee. Maar ik weet van de mensen die echt aan zee wonen. Die weten ook. Het ziet er nu leuk uit. Maar we hebben hier ook wel eens windkracht 11 gehad. of oh, ja, windkracht ja. 12. En met alle strandtenten. Dan heb je toch ook weer datzelfde gevoel van. De zee geeft. En de zee neemt. De zee neemt. Ja, ja. Dat is, dus daar gaat dit concert. Het is een, ja, eigenlijk een algemene uh, emotie, maar dan toch toegespitst op zee. En daarom vonden wij als stichting ontzettend leuk. dat we ja. deze mensen hebben kunnen vragen om bij ons te komen musiceren. En ze zeggen: Ja, yeah, maar jullie wonen aan zee, dus dit is voor ons echt een plek oh, okay. om, uh, om te komen. Ja. Anders. En dan moeten we uh, tijdens, u zei heel mooi, uh, uh, tijdens het concert af en toe even een blik naar boven werpen in de kerk. Ja. Uh, volgens mij is dat de wekelijkste bedoeling van de dominee dat we allemaal een blik naar boven werpen ja, in ja, de kerk. Ja, maar dan kijken we meer naar het hemelsgeweld. <laughs> ah. En niet specifiek naar die bommerschuit. Ja. En het, aan de andere kant kun je ook zeggen dat die bommerschuit in de kerk hangt, is op zich niet uitzonderlijk. Want er zijn dus heel veel kerken in Nederland die aan zee liggen en die allemaal, tot en met de sint Nicolaaskerk in Amsterdam... hangt, een gigantisch model van een schip, hangt ja. in zee. Het enige wat hier anders is, is dat deze kerk van oorsprong... de Agatha-kerk is geweest, Juist, in 1400. Ja, ja. Daar is niets van over, want uiteindelijk zijn de ruïnes van de kerk gesloopt. En uiteindelijk staat er nu een spliksplint nieuw kerkgebouw uit 1849... Wat op zich al wel weer historisch is. Maar in de toren hangt een klokje. En dat klokje is uit 1490. En daarmee is dat klokje het oudste voorwerp. Niet alleen van Zandvoort, maar van de hele verdere regio. Het andere gebouw wat net zo oud zou zijn... is de grote baarval op de Grote Markt in Haarlem. Waarvan ik me afvraag of daar nog onderdelen in zitten... uit 1490. Vooruit. Maar wij hebben dat klokje... en het geeft een heel... vriendelijk, bescheiden geluid. En als ik thuis zit... hoor ik het klokje luiden. Oh, dat vind ik heel erg mooi. Tot mijn vreugde. Maar laten we de luisteraars ook vooral vertellen... of er nog plaatsen zijn, er hoe zijn laat plaatsen. het is... en wat het kost. Ja, entree... Ja, dat, de entree is zo waanzinnig... dat durf het haast niet te zeggen hier. De entree is... 5 euro. euro, ja. En het begint dus om 3 uur. Nog steeds. Nog steeds. En hoeft niet gereserveerd te worden. Er is een pauze met koffie en thee. En alle mensen ontmoeten elkaar volgende week zondag om 3 uur. Uit mijn hoofd is dat de 19e. De 19e, ja. ja. 19 juni, 3 uur de dorpskerk op het Dort is de antwoord. Nou, dank u Samen wel voor deze uh, mooie uiteenzetting. Ja. Uh, en ik wens u nog een hele fijne dag en een heel mooi concert toe. Dank u wel. Ik roep alle luisteraars op: ga genieten van deze unieke gelegenheid het... om aan dit hele mooie concert te luisteren. Het is iets luisteren. heel bijzonders, absoluut. Dank u wel. Ja, zeker. T'en as emporté plus d'un Tu crois que tu vas me la mettre Même pas en rêve Espèce de petite putain Trois balles en pleine tête Une pour ma grand-mère, mon grand-père Et une pour mon cousin T'as pas gagné la guerre, juste une barrette Petit fantassin Gauche, droite, droite, gauche Front kick, balayette, des pénalty Pour un mois, trois mois, un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans Sans toi c'est déjà ça de prix Moi j'ai payé le prix Et j'ai du mal à l'écrire Et du mal à le dire, mais m'a fait pli Debout, jusqu'au dernier cri. Ouh, putain de maladie hey, oh yeah. Tant que je suis en vie, je suis un vaincu Toujours invaincu. Hey, oh yeah. ben ik uh, beschikbaar. Goedemorgen. Ik wil nog even wat vertellen over de nieuwjaarsreceptie komende vrijdag. Want uh, de gemeente Zandvoort heeft uh, natuurlijk door corona de nieuwjaarsreceptie niet kunnen houden. En daarom is het nu eigenlijk een uh, zomerreceptie, nieuwjaarsreceptie in Beach Club 10 op het strand. Vanaf half acht tot elf uur. En de burgemeester die gaat dus zijn speech houden en uh, DJ Raimundo gaat de muziek draaien. En uh, het is goed bereikbaar met de fiets of lopend... maar je kan, als je wil gebruik maken van de belbus... vooraf reserveren via het pluspunt 5717373... of via taxispronk 023-888-5588. Prachtig nummer. Onder vermelding van nieuwjaarsreceptie. En beide rijden voor het speciale tarief van 1,25 per rit. Zegt het voort, zegt het voort. Nou, CFM uh, is, is daar sowieso ook aanwezig. En uh, allerlei ondernemers hebben een tafel kunnen reserveren. Om, dus dan heb je meer informatie. Heel erg gezellig. Ja, dat was een, uh, dat wordt leuke in de daar. We gaan elkaar daar zeker zien. Ja. Uh, en dan gaan we alle luisteraars maar bedanken... Ja. Voor, uh, deze, uh, uh, voor hun uh, luisterend oor... wat ze hebben geboden voor deze uitzending. En ik ga natuurlijk ook alle collega's bedanken... die hier aan meegewerkt hebben. De techniek die de handen was van Pim Groof. De singles en de muziek die werd gedaan door Jelma Koper. De redactie die werd gedaan door Gerry Rutte. En de presentatie gedaan door mijzelf. En natuurlijk onze gastvrouw die <laughs> een gastoptreden gedaan heeft. Ja, bestegen, ja, dankjewel. Die ons gedaan. heeft update over de nieuwjaarsreceptie. Ja, ja. oké, okay, fijn weekend. Fijn weekend allemaal.